En, uh, ik heb tot nu toe geslapen, wat ik ontzettend blij om ben, uh, tot uh, half twaalf, als een, als, een, als, een, als, een, als een stuk hout. En gelukkig geluk had ik het wekkertje en uh, ben dus hier naartoe gegaan. Over. Dit is begrepen, over. Zeg, voordat we de uitzending ingaan, kun je de rest um, allemaal in die uitzending vertellen, uh, geef ik nog een paar opmerkingen. Hè. Dat is de knop van de mobilifoon goed indrukken. Begrepen, over knop van een Ja, maar ik vertel dit niet allemaal hoor. Dat, dat is voor uh, mensen die, die, uh, die met mij verbonden zijn, allemaal erg zorgwekkend. Maar dit zal ik doen, ja. Over. Dan verder het dicht in de microfoon praten. Begrepen, over. Ik praat nu dicht in de microfoon. Is dit dicht genoeg? Over. Het komt uitstekend over. Uh, dan het... Uh, Even als je het dagboek leest, dan af en toe even teruggeven naar Rottenbroek, naar ons dus, naar het contactvaste wal, zodat wij de, time, de timing kunnen bijhouden. He? Dus af en toe even teruggeven naar ons, over? Ik heb in deze omstandigheden natuurlijk geen dagboek gemaakt. Ik, zoals ik zei, ik kom net uit mm het -hmm. wet, maar dat is toch geen bel. Uh, hindert toch niet dat we kunnen praten samen. Over. Nee, we praten gewoon gezellig samen. Dat maakt niet zoveel uit. Dan als laatste. Het publiek weet natuurlijk nog niet wat er aan de hand is... ...sinds het laatste contact gistermiddag in muzikaal onthaal. Dus we moeten ervan uitgaan dat we gisteravond geen contact hebben gehad. Dan nog even een vraagje tussendoor. De gesprekken die op dit ogenblik gemaakt worden, dus die eigenlijk voor ons uh, drieën of vieren zijn... Uh, ...is het uh, goed wanneer die uitgezonden worden of heb je daar bezwaar over? Nou, ik heb je dus deelgenoot gemaakt van een, een flinke griep of verkoudheid die ik heb. Die ik hier alleen zo'n beetje moet bedwingen en uitvechten. En ik, ik vind het goed dat je dat beweegt, maar ik vind het niet goed. Het lijkt me niet verstandig om dat uit te zenden, omdat de al zal ongerust worden. Dat dacht je niet over. Die mening die hadden wij ook. Daarom vroegen we het ons even af of, daar, of je het goed vond. Vanaf nu gaan we... Vanaf nu gaan we uh, wachten tot het programma begint. Dus dan daarna komen we rechtstreeks in de uitzending. Is dat begrepen? Over. Is begrepen. Over. Als ik de knop indruk, kan die, uh, krijgt hij de decor. Zijn jullie de koptelefoon op? Ja.